Gaat binnen door Ribéry, het is net te hard. En de ingreep is er van Valdes. Het zoveelste, dreigende moment van een ontketend Bayern. Mooi, ontketend. Ja, je zag het aan Ribéry, die hield de, beetje, die hield de handen bij het hoofd. Want hij hield in. En als hij gewoon vol door was gelopen, dan had hij waarschijnlijk buitenspel gestaan. Maar het was een goede bal van Robben. Balbezit voor Barcelona. Meteen jagen, zelfs van Boateng, die op de helft jaagt... ...van Barcelona. Nu Piqué in balbezit. Piqué gaat lopen met grote passen op de helft van Bayern München. Een moeilijk balletje naar de rechterkant, naar Pedro. Pedro, ook weinig van gezien in deze wedstrijd tot nu toe. Gaat de bal naar Alves. Alves naar Messi. Messi. Messi, Messi, waar blijft zijn mooie actie? Dit is een goede paas van Messi, krijgt hem terug. Maar wordt goed meegelopen door notabene Gomez, de man met die lange stelten. Die dat uitstekend doet. En dan blijven we weer bij hetzelfde waar we het in het begin over hadden. De spits die meeloopt naar achteren. En zelfs een man als Gomez die toch niet een echte prima ballerina is. Die dan Messi van de bal afloopt. Ja en dat kost veel energie. En dat betekent dat je het niet 90 minuten volhoudt. Maar als je weet als coach dat je bijvoorbeeld Pizarro nog op de bank hebt. Mandzukic dus is er helemaal niet wat geschorst. Dan kun je ook nog tegenkomen en zeggen: doe het nou maar. Dan haal ik je dan 70 minuten als je op bent af. En dan zeg ik Pizarro erin. Wat, je, wat Andy al terecht in het begin van deze uitzending zei, die heeft in de afgelopen wedstrijden laten zien dat hij ook nog steeds makkelijk die ballen erin schiet. Dus op die manier mag je het ook doen. Maar het is wel opvallend om te zien dat het gebeurt. Bayern is eigenlijk op alle fronten beter agressiever, feller. Wint meer duels, is bereid om ziel en zaligheid in deze wedstrijd te gooien. En dat mis ik eigenlijk een beetje bij Barcelona. Ziel en zaligheid, dat zie ik niet. Tuurlijk balbezit, tuurlijk goede voetballers. Tuurlijk gebeuren er af en toe mooie dingen. Maar ziel en zaligheid, nou nee, zie je niet. Ja, wel bij Bayern München. Want Bayern is en blijft nog altijd de sterke ploeg. Nu gaat de bal de diepte in naar Daniel Alves. Goede voorzet, maar weer net niet goed genoeg. Want Neuer staat goed te kiepen. In de momenten dat hij uh, moet optreden, dan doet hij het goed. Zijn uitworp is niet goed op uh, Gomez. Want Gomez laat zich een beetje van de bal afzetten. Uh, en komt de bal bij Iniesta terecht. Iniesta naar de linkerkant. Uh, balbezit. Voor Alba. Jordi Alba. Echte Catalaan ook. Krijgt de bal terug. Goeie bal. Bal voor het doel. En dan is er altijd nog Dante. die de bal even uh, goed in een oog neemt. en hem over de zijlijn schiet. Want als het moet, dan rammen ze hem ook gewoon de tribune in. Wat mij opvalt bij deze kans. die Messi dus weer niet krijgt. omdat Dante ervoor komt. is dat Messi blijft staan. wachten op de bal. Ik heb uh, de indruk dat Messi. en nu zeg ik Messi in vorm. en misschien is hij er echt wel even uit. ook door die blessure. Die loopt naar de bal en die weet dat hij zelfs als hij op de bal afloopt hem nog met de buitenkant van zijn rechter ergens kan laten verdwijnen. En hij blijft nu staan, dan ben je altijd kwetsbaar. Want er komt een verdediger tussen en de kans is verkeken. Alexis Sanchez, want Barcelona valt wel aan in deze fase. Wurmt zich langs de tegenstander, langs nog één. Dan gaat de bal over de achterlijn. En waar Barcelona aan de hoek wil, komt er gewoon een vrije schop. Omdat de verdedigers van Barcelona, Alaba, in dit geval goed blijven kijken. De bal wordt nog boos tegen de reclameborden getrapt. Dat hoor je dan eigenlijk ook niet te doen. Na 62,5 minuut bij dus de 2-0 voorsprong voor Bayern München deze wedstrijd tegen Barcelona. Müller voorrust, Gomez daarna. Het zijn uh, fijne cijfers voor de Duitsers die voorkomen terecht op deze 2-0 voorsprong zijn gekomen. En uh, voorlopig eerder het gevoel hebben dat het 3-0 wordt dan 2-1. Want de kansen via Müller, Ribéry en die grote kans dat het benen met het hoofd van Robben. Die hebben we daarna gezien. Maar uh, die gingen er allemaal niet in. Robben in de achtervolging bij Alba. Uh, ja, dan gaat het weer helemaal terug en nog gevaarlijk ook. Want uh, Piqué kan er nog maar net bij komen als Iniesta uh, naar Xavi speelt. Xavi op eigen helft. Wordt er twee man omberingd door Müller en door uh, Schweinsteiger. En uh, ja, dan is het ook moeilijk om mensen uh, naar voren aan te spelen. Het kan bijna alleen maar in de breedte of terug, zoals nu ook. En dat is een uh, overtreding van uh, meteen. Want er is veel respect onderling. Meteen even helpen om je tegenstander weer overend te brengen. Schweinsteiger weet dat hij een overtreding maakte. De vrije trap is voor Xavi. En Xavi, ja, hij is, je ziet het ook. Zoeken. Wie loopt er vrij? Zelfs niemand naast hem. En dan is het met heel veel moeite dat de bal naar voren gaat. En eh, Busquets de bal teruggeeft aan Xavi. Xavi die op de eigen helft staat en eigenlijk daarom niet meer precies weet wat hij wil. Nu de actie goed van Alexis Sanchez die de bal in de as van het veld krijgt. Een dribbeltje eruit gooit, twee man passeert. Dan de bal in de breedte meegeeft aan Iniesta. Iniesta kiest voor Pedro, die even weer op de linkervleugel is uitgekomen. Ook Robben verdedigt weer keurig mee. Dan gaat de bal terug naar Iniesta, die maakt snelheid. nadat het biedt aan de zijkant. De bal gaat naar de linkerkant waar Alba een voorzet moet geven. Dat doet hij dan op de rand van het strafhofgebied. Dat is niet zo'n beste voorzet. Die wordt weggewerkt makkelijk door Bayern München. Maar wel weer opgevangen door Barcelona via Iniesta. Eigenlijk voor het eerst in deze tweede helft die 20 minuten oud is. Is er weer een soort omsingeling van Barcelona. Messi aan de bal. Naar de buitenkant gebracht. Alves voorzet. Wie is daar? Bijna Pedro. Bal weggekopt door Bayern München. Dat nu met Robbe aan de bal zint op een tegenstoot. Müller wil de bal eigenlijk in de loop mee. Robbe ziet geen kans met Iliesta voor zich om de bal daar te krijgen. En zoekt in de breedte naar Martinez. En doet dat goed, vindt Martinez. Gaat de bal naar de linkerkant. Naar Ribéry. Ribéry met uh, Alves voor zich. En geeft de bal dan ja, iets tussen een schot en een voorzet. Uh, de bal... Verdwijnt in ieder geval over de achterlijn en Robben zegt dan uh, is het een uh, inworp want hij gaat over de zijlijn. En dat heeft Robben goed gezien want uh, Jordi Alba staat al klaar om de inworp te gaan nemen. Uh, ik denk dat, uh, dat we zo de tijd beginnen te krijgen dat er wissels gaan komen aan beide kanten. Want het tempo is wel hoog geweest met name van uh, Bayern München. En ik uh, kan me zo voorstellen dat een paar spelers toch uh, al redelijk alhoewel. Richting tandvlees zal het niet zijn, maar toch uh, er misschien wel een beetje doorheen komen te zitten. Ik denk aan een man als Gomez die met die lange benen heel veel werk heeft moeten verrichten. Müller heeft de bal met de borst goed uh, klaargelegd en kan nu de bal voor het doel geven. Nee, hij blijft lopen en dat is jammer voor hem, want Iniesta zit ertussen en dan kan er uitverdedigd worden door Barcelona. Ja, Piqué struikelde. Toen dacht uh, Müller, ik probeer het maar eens op een loopje. Maar het kost allemaal net te veel tijd dat hij, zich, uh, dat hij nodig had om zich te realiseren dat er wat ruimte lag. Nu een uitbraak van Barcelona in de maak. Alba met een ongelukkig bal eigenlijk meters achter Alves. Helemaal aan de andere kant van het veld. Dan krijgt Xavi in de as van het veld weer de bal op 30 meter van de doel. Die loopt een paar meter naar voren. Dan staat Martinez alweer in zijn rug. En moet hij dus draaien en zoeken. Er komt de korte 1-2 met Messi. Waarbij dus de aanvoerder de bal weer terugkrijgt. Geeft hem dan Breed aan Iniesta die even wat ruimte krijgt. Robert tikt hem dan de elfde uren de bal van de voet. Laam wil de rest doen maar moet zijn meerdere erkennen voorlopig in Pedro die de bal heeft. En Alba die hem krijgt, 1-2 met Pedro. Nee, want die staat met terug rug naar het doel, geeft de bal niet terug. 25 meter van het doel. Weer om singelen. Ik heb de indruk dat Bayern het in deze fase wel best vindt. En dat het even wat krachten spaart, even recupereert. En even kijkt of er straks als Barcelona de bal onderroepelijk een keer verspeelt. Wellicht kansen zijn voor een uitbraak. En dat je dan met een counter de 3-0 kan binnenlopen. Want uh, ja, eerlijk is eerlijk hoe gek het ook klinkt. Barcelona heeft met dat balbezit nog niet laten zien dat het ook maar op de geringste manier gevaarlijk kan worden. Dus je kan dit ook durven. Ja, het is uh, wel balbezit voor Barcelona vanaf de rechterkant. Ja, nood, noodbal. Echt een hele slechte bal vanaf de rechterkant van Alexis Sanchez. Uh, de Chilene die het uh, probeert, hoor. het is een, uh, een hele goede voetballer. Maar ze worden zo vastgezet, constant achterin. Terwijl ik daar zie dat... Uh, wie is dat? Uh, Luis Gustavo uh, uh, het shirt gaat uh, aandoen. Luis Gustavo zal gaan invallen bij Bayern München als Neuer de bal weer in het spel brengt. We hebben 67 minuten gespeeld. Oftewel, drie kwart van de wedstrijd zit erop. Drie kwart waarin Bayern München overheerst op Barcelona. En ook verdient met twee voor staat. En bij Barcelona zal iedereen zich realiseren dat als je straks op welke reden dan ook... één keer gevaarlijk in de lucht wat en het is 2-1, dan zegt iedereen geweldige uitslag. Kortom, het geeft me aan dat het elftal van Joep Heinkes weliswaar... Ja, op rozen zit, maar tegelijkertijd ook weer niet. Want het is een uh, kleine marge, het is gevaarlijk. En je moet dus op je kivive zijn. Dan zullen dat ongetwijfeld zijn in deze halve finale. Messi komt de bal maar weer eens halen in de middencirkel. En verpaast, uh, verplaatst de bal aan de rechterkant. Daniel Alves loopt 10, 20 meter over de middenlijn. En moet dan halt houden omdat Ribéry is meegelopen. Geeft de bal breed aan Xavi, halverwege de Duitse helft. Aan de andere kant van het veld de linker steekt Alba zijn handen omhoog. Daar gaat de Paas naartoe maar Robben met een sliding verkomt hij die bal te komt En met nog een sliding dwingt hij weliswaar, Alba heeft de bal, maar dwingt hij hem helemaal terug op de eigen helft. En als je op die manier voor de afweer zorgt... dan weet je zeker dat de tegenstander maximaal moeite heeft om door je linies te glippen. Terwijl nu Messi wel een beetje ruimte krijgt, vind ik, op 25 meter van het doel. Komt er een versnelling, er komt een versnelling, er komt ook een tackle. Daar zitten de Duitsers mis, maar zijn er nog genoeg anderen onder wie Dante om een voet voor de bal te zetten? En verdwijnt die bal uiteindelijk ruime afstand naast het doel van Manuel Neuer. Maar dus wel een hoekschop voor Barcelona. Die gaat komen vanaf de linkerkant... De rechterkant. Maar dat is ook heel moeilijk links en rechts. Met het rechterbeen ook nog van Xavi. Uh, van dan draait hij in, hè? Oh nee, uit. Xavi <laughs> doet dat. Uh, een uitdraaiende bal. En dan is het gevaarlijk. Oh, dat was. Uh, was dat dat was die uh, Bartra die uh, een kans krijgt. En eigenlijk schrok dat die bal voor zijn voeten kwam. Ja, Bayern München laat het nu een beetje lopen. Het middenveld begint wat meer in handen te komen van, uh, Bayern, van Barcelona. En ik denk dat dat ook de reden is dat Luis Gustavo zo dadelijk in het team van Joep Heinkens gaat komen. Laam heeft de bal, speelt hem naar Robben. Robben aan de linkerkant, eventjes terug naar Laam. De aanvoerder Laam gaat richting het strafschopgebied. Hij probeert de bal in het strafschopgebied te gooien. Maar via Iniesta komt hij terug bij Laam. En dan naar Robben. Robben gegeven aan Laam. Laam moet met de voorzet komen, maar via... Piqué gaat de bal over de achterlijn. En dat is hoekschop nummer 8, als ik het geteld heb, tegen 4 van Barcelona. Piqué oogt moedeloos in de beweging waarmee hij wegloopt nadat hij de hoekschop heeft moeten weggeven. Omdat hij ontevreden is over hoe zijn ploeggenoten de tegenstander opvangen. Waardoor hij te vaak moet uitstappen naar spelers moet waar hij eigenlijk helemaal niet naartoe wil. En dingen moet oplossen waar hij eigenlijk niet voor gemaakt is. En dat levert dus een hoekschop op. Robben indraaien met links. Dit keer ben ik... Scherp, vanaf de rechterkant, de bal met de tweede paal. Keeper komt, het zit helemaal mis. Hij zit helemaal mis, Valdes En komt dan met een schrik vrij, omdat scheidsrechter Kassai een overtreding heeft gezien. De keeper zou zijn weggeduwd. Nou, vooruit maar. Het maakt veel in zoveel. willen, hè? die bal gaat er niet in. Maar ik kijk nog maar, het, er gebeurt helemaal niks werkelijk. Waardoor de keeper die notabene tegen de tegenstander opspringt, Müller, eerder nog zelf een overtreding maakt. Daar zit de scheidsrechter. er voor de dus zoveelste keer naast. Kassai, die heeft zijn beste tijd gehad. Ja, dat vrees ik ook. Uh... De maker van de 2-0 gaat naar de kant. Gomez. Hij wordt vervangen. Zijn vervanger is Luis Gustavo. En dan denk ik dat Müller wat meer in de spits gaat lopen. Ja, voor Robben dus nog. Ja, Robben. En dat uh, Gustavo uh, die zal het uh, middenveld weer in handen gaan nemen voor uh, Bayern München. De Braziliaan Luis Gustavo, goede voetballer. Uh, heeft meteen balbezit en speelt de bal naar Alaba. Dat is dus uh, wel een defensieve wissel, als je dat zo mag noemen, een uh, middenvelder inbrengen, in ieder geval iemand die wel zeg maar, eerder schaaft dan dat hij probeert met een dribbel vier mensen zijn hielen te laten zien. En uh, nou ja, dat is begrijpelijk ook met een 2-0 voorsprong, met nog 20 minuten te gaan, terwijl Ribéry aan de linkerkant een duel aangaat met Daniel Alves, maar daarbij een overtreding heeft gemaakt. De scheidsrechter Kassai daar terecht voor fluit. En de klok naar 71 minuten gaat. En de herhaling inderdaad laat zien dat Ribéry zijn tegenstander nou bijna dat naar de strot vliegt. En eh, probeert om die tegen de grond te duwen. Nou, dat is gelukt. Even kijken op het veld. Ja, inderdaad het is het zo dat Müller nu wat dieper is gaan spelen. In het centrum Robben blijft gewoon aan de rechterkant. Ribery blijft gewoon aan de linkerkant. En dat betekent denk ik wel dat Schweinsteiger een tikkeltje dieper zal gaan spelen. En wat meer in de buurt van Müller zal gaan komen. Barcelona valt aan. Messi, 20 meter over de middenlijn. Houdt even in. Wacht op de adjudant, op Xavi. Dan geeft de bal dan weer terug aan Messi en dan komt ook Piqué eens inschuiven. Hé hey zeg, dat hebben we nog niet gezien na 71 minuten. En speelt de bal aan Pedro aan de linkerkant. Pedro nog altijd. Pedro met de voorzet. Pedro met de voorzet en daar is de kans voor Barcelona. Waar niet dat Gustavo tussen zit, maar levert de bal in bij Daniel Alves. En dan is het Ribéry die hier tussen zit. En nu kan nog gecounterd worden. Met snelheid van Ribéry. Ribéry loopt, heeft Bartra tegenover zich. Aan de rechterkant loopt Müller, aan de rechterkant loopt ook Robben. Die wordt nu aangespeeld. Arjen Robben op de punt van het stafstopgebied. Gaat het gebied binnen. Mooie beweging van Robben. Robben, Robben, doelpunt. Doelpunt Arjen Robben. Het is 3-0 voor Bayern München. Er ging een overtreding aan vooraf. In ieder geval werd er een blok gezet. Door Thomas Muller. Waardoor hij een Robben door kon lopen. Hij gaat het strafschopgebied binnen. Hij komt er langs. Door dat blok dat gezet werd door. Uh, ik denk dat het Muller was. Gaat Robben door. En schuift hem met links. Uitstekend langs de keeper. Nog een keer kijken. De herhaling. Hier krijgt Robben de bal. En dan is er een blok dat gezet wordt door Muller. En het doelpunt is van Robben. Ja, ik weet het niet. Nou, ik weet het wel. Hier moet je voorover fluiten. Want uh, Alba wordt gewoon ondersteboven gekukerd. Ja. Nou, nee. ja, nou, ja. Ja, nou ja, ik denk dat je ervoor moet fluiten. Maar goed, de scheidsrechter is uh, de beste die ik ooit heb gezien vanavond. Dus daar zal het niet aan liggen. Hoe dan ook, Robbe scoort 3-0. Müller uh, vangt zijn tegenstander op en heeft geen enkel oog voor de bal. Je kan niet zeggen ik sta hier toevallig een hij loopt tegen me op. Hij zoekt hem echt op. En volgens mij is het dan een overtreding als je dat op die manier doet. Maar het wordt door de scheidsrechter anders geïnterpreteerd. Of hij ik zal moet... zeggen schouderduur nee, dat is schouderduw, schouder tegen schouder. Dat is niet een duw met je schouder. Waarbij je de tegenstander maar mag raken wat je wilt. Dit is uh, volgens mij gewoon een overtreding. En we gaan het weer opzoeken in de boekjes. Ik ben heel benieuwd naar het interview met de scheidsrechter na afloop. <laughs> Hoe dan ook? Robert 3-0. Dat is werkelijk een ongekende weelde. En nou ja, Barcelona zal toch wat moeten laten zien. Want met 3-0 terug het vliegtuig in. Oei! Ja, balbezit voor Jordi Alba. Maar weer lukt er helemaal niets. Wordt het niet tijd dat er gewisseld wordt bij Barcelona? Je hebt daar David Villa bijvoorbeeld op de bank zitten. Maar als je die ballen niet bij de voorwaartsen krijgt... dan heeft het ook zo uh, weinig nut om uh, iemand erin te brengen. Weer is uh, Bayern weg met Ribéry. Robben staat te wachten met de tweede paal. Müller staat voor het doel. Ribéry geeft de bal aan Schweinsteiger. Schweinsteiger kan naar Laam. Hij kan naar Laam, doet het niet. Speelt heel hard in op Robben. Robben met heel veel moeite. Houdt nog balbezit. Speelt hem wel naar Laam. Aan de rechterkant Laam met de voorzet. Strak. De Müller bereikt hij niet. En dan kan er gecounterd worden door Barcelona. Maar ik zie nog nergens ook maar een glimp dat de wedstrijd zal gaan kantelen. 3-0 Bayern München. En precies daar zit het gevaar naar mijn smaak. Omdat uh, Bayern München straks als het niet verstandig is denkt... nou we willen de vierde wel maken en we zullen laten zien hoe goed we zijn. En één keer niet opletten en het staat 3-1 en de wereld ziet er anders uit. Nou kunnen Duitse vroegen over het algemeen wel... Slim spelen in die zin dat de organisatie defensief altijd wel blijft staan. Als je één keer met te veel mensen voor de bal staat, dan ben je 100% zeker gezien. Zeker omdat Barcelona wat meer zal moeten. Die moeten wat risico's nemen. Iniesta aan de bal. Nu heeft het hele elftal van de Duitsers achter de bal. Ousset opent naar de rechterkant van het veld. Messi draait naar binnen. Draait naar binnen. Wordt opgevangen door Alaba en ook door Müller. Dan gaat de bal terug naar Busquets. Die dreigt naar links te pasen, paas naar rechts. Messi weer aangespeeld. 20 meter voor het doel. Messi blijft aan de bal, maar kan geen kant op. Terug naar Xavi. Xavi kijkt en zoekt en zoekt en zoekt. En vindt dan aan de linkerkant Alba. Alba even terug naar Iniesta. Iniesta, die loopt er uh, het gat in. Uh, weinig. Dan is er een, uh, een beuk van uh, Schweinsteiger. Uh, gezien door de scheidsrechter. En uh, wat is er allemaal aan de hand? Ja, uh, niet zo verschrikkelijk veel. Maar er wordt wat uh, gepraat. Ik vind het opvallend dat ondanks het feit dat Kasaï zo verschrikkelijk dramatisch aan het fluiten is. dat de spelers Ik vond het, het, vond het wel uh... lekker gaan. <laughs> dat zal zijn vrouw ook zeggen. Uh, uh... Je, best, je hebt je best in ieder geval gedaan zoals ze zeggen als hij thuis komt. Uh, vrije trap voor Barcelona. De aanvoerder achter de bal. En dat is uh, Xavi zoals we hebben. Nog een kwartier op de klok. Dat klinkt het fluitje. Beweging in het zasselgebied. Er staan er uh, ineens drie vrij voor de kool. Niemand buiten spel. Oh. En wat heeft Bartra dan tijd nodig? Ja, een verdediger. Zoals dus je aanvallers niet in je eigen strafhofgebied wil ze, wil je verdedigers eigenlijk niet in het strafhofgebied van de ander. De buitenspelval van Barcelona of van Bayern München faalt hopeloos. Want staan er terwijl het hele elftal van de Duitsers blijft staan, echt drieën heeft vrij voor het doel. Twee van die drie zijn verdedigers. Ja. Namelijk Piqué, die was er ook nog. En Alexis Sanchez, de man die de bal dus krijgt, moet eerst heel onhandig en moeilijk om zijn as draaien. Bartraat, terwijl hij bij de tweede paal staat. De, schiet aan de bal, die, die richt op de verre hoek ruim huizenhoog, zoals dat zo mooi heet, over. Was toch een grote kans hoor. Dat uh, mag Bayern zich aanrekenen. Dat is dus niet het gevolg van concentratieverlies. Maar gewoon het gevolg van een slecht uitgevoerde buitenspelval. Of zoals Barcelona het doet. Een heel slim ingestudeerde in vrije schop als je weet wat de tegenstander doet. Ja. De bal is nu voor Bayern München. Een inworp in de buurt van de cornervlag En dan is het uh, Alaba die de bal naar voren. Hij is maar ik het over de zijlijn. Ja, de, de sfeer in het stadion is niet minder om. Hoor. Want wat een feest Met die, uh, nou laten we zeggen, voor de aardigheid 71.000 mensen... Er zijn natuurlijk ook nogal wat Spanjaarden, die iets, uh, Catalanen die iets minder uh, uitbundig aan het feest vieren zijn. bij een 3-0 achterstand. Maar de Duitsers hebben het uh, bijzonder uit zin. Het balbezit voor Piqué, voor Barcelona. De bal gaat naar de rechterkant naar uh, Alves. Daniel Alves kijkt en uh, uh, probeert uh, ja, iemand vrij te spelen. Messi in dit geval. Maar Messi nog steeds niet uh, echt de Messi uh, gezien. Ook nog niet een glimp van de Messi zoals we hem uh, kunnen zien. En weten hoe die kan zijn. Maar balbezit is nog wel voor Barcelona. Schitterend berichtje op Twitter van Klaas-Jan Huntelaar. Naar aanleiding van de derde goal. Bonbonblok. <laughs> en ja, prima. 3-0 voor uh, Robben met nog 13 minuten te gaan. Het is een uh, historische avond misschien wel. Na de hegemonie van Barcelona die jaren duurde. En waar iedereen van genoten heeft. Tot en met. Hey, Nee, toch? Nee. Ik zeg hé. Hey, dat mag natuurlijk best. Want je kan ik hé hey zeggen. Omdat er ineens eentje van Barcelona. in het strafvolggebied van. Bayern naar de grond gaat. en de scheidsrechter fluit En dat doet hij. om aan te geven dat niet de speler van Barcelona. werd gevloerd. maar dat hij juist een overtreding had gemaakt. en dat Tante een vrije schop krijgt. Je zou toch zeggen. als je de twee aan de ene kant moet geven. geef je niet ineens een aan de andere kant. waar discussie aan vast zit. Maar misschien is dit wel het einde van de hegemonie. Moeilijk woord. van de Barcelona. Nogmaals, we hebben dat eerder gezegd. dat is altijd gevaarlijk. maar je ziet toch. Dat de frisheid in het elftal ontbreekt. Het, uh, het vuur is er een beetje uit. Oké, okay, het, is, het is niet meer wat het was. Ik uh, ben benieuwd of er nog een vierde komt voor Bayern München. Want ik zie dat toch eerder gebeuren dan uh, de, het doelpunt van uh, Barcelona. Alhoewel Barcelona het wel probeert nu met uh, Iniesta. Maar het is halverwege de eigen helft. Iniesta gaat lopen met de bal. Wie loopt er vrij? Ja. Er loopt al iemand een beetje vrij, maar die krijgt de bal dan helemaal achter zich, Alba. En dan is het Piqué die uh, weer inschuift en uh, dat wat uh, meer doet. Maar ja, dan kun je wel inschuiven, als je de bal niet kwijt kunt en je moet weer helemaal terug naar bijvoorbeeld Busquets in dit geval. Dan uh, levert het ook zo weinig op. Het tempo ligt laag bij uh, Barcelona. Nu gaat de bal weer de diepte in. Heel simpel, uh, als je daar die hele grote uh, uh, Boateng hebt staan... En die hele kleine Messi die dan een hoge bal op zich af krijgt uh, gevuurd. Ja, dan is het uh, duidelijk dat Bayern München ook wat dat betreft heer en meester is. Maar Barcelona kan een keer verliezen. Maar Barcelona is vandaag ondersteboven gevoetbald. Terwijl Müller weer weg is. En Müller gaat 4-0 maken. Nee, want Valdes redt. En dan komt die bal van de voeten van Schweinsteiger. Die wil schieten, maar legt hem breed. En dan gaat Rommel van de hand van het straatsobiet schieten. En die schiet dan tegen Piqué op. En zo is het bijna 4-0. Barcelona verliest niet vanavond. Barcelona wordt zoekgespeeld door Bayern München. Barcelona wordt weggezet. Barcelona wordt aan de kant geschoven alsof het een ploegje is. Dat zegt natuurlijk wel wat over waar uh, Bayern toe in staat is. En het heeft ook te maken met de vorm van de dag en het gebrek daaraan. Als je het over Barcelona hebt. Maar ik heb echt het idee dat ik naar het einde van de tijdperk zit te kijken. Thomas Müller heeft aangegeven dat het voor hem wel genoeg is. Hij heeft zich werkelijk het uh, rambam gewerkt. En is, uh, is kapot, is moe. Terwijl wij nog even op de schermen de botsing tussen Daniel Alves en Sebastian Schweinsteiger zien. Uh, Müller, de man van de enorme kans, heeft echt zoveel gelopen. En zoveel gedaan en ook nog uh, gescoord. En alles gedaan wat hij uh, maar moest, want hij heeft ook een assist op zijn naam staan. Hij zal zo dadelijk vervangen worden en uh, is Moe gestreden. Maar ja, als je scoort en een assist geeft. Dan mag je in de halve finale van de Champions League. Mag je na 80 minuten zeggen. Ik ben moe. Ja, dat is zo. Ik denk dat hij Dit zelfs dat... Uh, scoort en twee assist geeft. Want 2-0 is eigenlijk ook zijn assist. Want die ja. kot die uh, weer in de doelmond. Dus veel mooier had eigenlijk niet gekund. Dan noem jij dat blok wat hij geeft uh, een assist. Oh ja, je hebt gelijk. Dat slaat in op. Nee, nou ja, een halve. <laughs> mag dat? Kom ik daarmee weg? Jij mag. Jij bent met Negen minuten weg. nog. En uh, uh, 3-0. De cijfers waar wij nog een beetje daas van achterover uh, hangen in onze stoel. Want er staat er echt Bayern München Barcelona 3-0. Met dus doelpunten van Müller, Gomez en Robben. Er is werkelijk niets aan gestolen. En ze gaan nog een keer aanzetten hoor. Het balbezitpercentage is nog steeds ruim in het voordeel van Barcelona. 60% plus. Maar het zal allemaal wel. Alaba komt weer. Komt een 4 de ja. 4-0. De 4-0 zit erin. En Müller doet het. Op aangeven van Alaba. De bal voor de goal. En omdat de verdediging van Barcelona voor de zoveelste keer vanavond half ingrijpt. En dus eigenlijk niet. Kan hij hem van dichtbij binnenglijden. Het is onvoorstelbaar hoe Barcelona hier van tafel wordt geveegd. Door Bayern München. Dat laat zien dat de verhoudingen in het Europese voetbal wel een tijdje zo kunnen zijn. Maar dat dat niet automatisch inhoudt dat de verhoudingen altijd zo blijven. Dat wordt hier pijnlijk duidelijk en hard onderstreept. Door Bayern München, dat werkelijk geen spaan heel laat van Barcelona. Goede bal van Alabao. Uitstekende voorzet. En goed gelopen weer van Müller. Op zijn allerlaatste krachten, met zijn allerlaatste krachten. Op zijn allerlaatste benen. Om in een mooie tekst voor een koningslied te zeggen. Op zijn allerlaatste benen gaat hij die bal er nog glijden. En scoort de 4-0. 4-0. Ik, uh, ik heb het niet uh, bijgehouden hoe lang geleden het is dat Barcelona met 4-0 verloor. Ik kan me herinneren een grote nederlaag tegen Real Madrid een paar jaar geleden voor de beker. Maar Pizzardo komt nu voor uh, diezelfde Thomas Müller die al aangegeven had dat hij eruit wilde. Maar dacht van nou laat ik dan toch nog even een doelpuntje maken. Dan kan ik er met twee doelpunten en een assist en een goed blok kan ik, uh, naar de kant. Ook een wissel aan de kant van Barcelona. Uh, daar zien we David Villa komen en Pedro naar de kant. Ik zit uh, koortsachtig te zoeken in mijn, uh, het archief van mijn geheugen. En daar staan nog een paar kastjes open op het moment wat de laatste keer is dat Barcelona met 4-0 verloor. ik ben er zo gauw nog niet uit. Het moet er een poosje geleden zijn. En ik zit te kijken, is misschien dat het een keer gebeurd is met zo'n wedstrijd in de beker of zoiets dat ze laten lopen met de tweede elftal. Maar ik ga er even goed nog over nadenken. Maar 4-0... Het zijn uh, duidelijke cijfers. Daarmee is het gek genoeg de return van volgende week. Ja, ik kan me echt onder geen voorwaarde voorstellen dat dat nog spannend wordt. Bij AC Milan dacht je al van nou dat wordt moeilijk en toen lukte het van 2-0-4-0 thuis. Maar Milan is Milan en is echt geen Bayern. Terwijl Lamen een lange paas onderschept die naar Alexis Sanchez onderweg is een aflever, terug bij zijn keeper. Die de bal nog maar zo hoog naar voren trapt. Dan moet Piquet komt nu weer aangaan met Pizarro die dus in het veld gekomen is. En het dus als invaller uh, ook nog lustig op los heeft gescoord in de afgelopen weken. Maar als de bal aan de rechterkant terechtgekomen voor de voeten van Messi. Die dus echt onwaarschijnlijk onzichtbaar gebleven is. Misschien betekent dat toch dat hij helemaal niet fit is. En dat hij misschien helemaal niet had moeten spelen. En dat het allemaal half is. En iedereen weet in de topsport niets erger dan half. En eigenlijk al niets erger dan 90%. Want dan ben je per definitie niet goed genoeg. Ook al ben je Messi. En dat zie ik toch een beetje. Want hij komt niet los. Niet van zichzelf, niet van zijn tegenstanders. Komt niet in de wedstrijd. Jouw collega Houtkamp op dit moment uh, de laptop van collega's naast ons uh, de handen gericht om te kijken of daar ergens een 4-0 nederlaag te vinden is. En op Kon dit moment gevonden. met werken alle computers en mobiele telefoons die hier op de tribune te vinden zijn. kijk of, uh, of daar ergens iets te vinden is. Nou, we, we zoeken door. We hebben nog 6 minuten en extra tijd. 4-0 Bayern München, Barcelona. Barcelona en balbezit. Dat wel. Maar daar is dan ook alles mee gezegd. Het is uh, balbezit dat uh, heel langzaam gaat terwijl collega eh, Ticheler aan de andere kant. Alle eh, collega's eh, de papieren uit de handen gerist. Maar één ding is zeker. Oh, was is dat schön. Dat zingt het Bayern eh, publiek. En ze hebben ook een geweldige show eh, ge, ge, voorgeschoteld gekregen van de thuisploeg. Wat een geweldige ploeg. Het is eh, balbezit. 5 november 1997. Thuis tegen Dynamo Kiev. 0-4. Ja. 04. Ik zal je nog sterker vertellen, daar was ik bij, bij die wedstrijd. En ik zat als publiek in een hoekje. En ik heb nog nooit zo'n stil stadion meegemaakt. Moet je wel iets eerder op kunnen komen dan? Ja. Uh, een beetje amateuristisch. Ja, dank u. Met dank aan de regisseur, Piet Teling, die dit uh, feilloos voor ons opdiepte. Uit zijn uh, imposante sportgeheugen. Uiteraard zonder hulp van welke computer dan ook. Piet, dank je wel. Vijf minuten nog te gaan in deze wedstrijd. Bayern München, Barcelona 4-0. En we hadden allemaal veel verwacht van deze avond. Uh, dit, wat we gekregen hebben is fenomenaal, daar geen misverstand over, maar niet dat dit de uitkomst zou zijn. Iniesta aan de bal voor Barcelona. Redden nog de eer. Zou natuurlijk ook nog wel ander licht op de zaak werpen, hoewel. Want uh, dan wordt het ook nog zwaar zat, maar dan is er nog een kans en is er nog licht aan het eind van de tunnel. Dat licht lijkt nu toch werkelijk uitgedaan, voornamelijk door die vierde goal. De tweede van deze avond van Thomas Müller in minuut 82. Inmiddels loopt minuut 86. De bal voor de voeten van Iniesta, die hem krijgt van Chavi, 25 meter van het doel. Dreigt om te schieten, kiest voor de combinatie. Krijgt de bal ongelukkig terug. Er is een tackle van Martinez. Robbe gaat er met de bal vandoor. Robbe is sneller dan Alexis Sanchez. Heeft hij nog de energie? Wurmt zich er langs bij Piqué. En dan wordt hij vastgehouden ja. door uh, Alexis Sanchez. Die meeverdediger Dan komt de kaart. Geen rood, want er was nog een uh, verdediger meegelopen. Maar wel geel voor de aanvaller uit Chili. Vierde gele kaart van deze wedstrijd. En, uh, ja, Robben zal balen, want hij had uh, toch liever op jacht gegaan naar zijn tweede. Maar laten we wel zijn, die jongen, die jongen <laughs> Robben speelt natuurlijk een geweldige partij voetbal hoor. Uh, dat geldt voor natuurlijk heel Bayern München. Als je in zo'n goed draaiend team speelt, dan ben je uh, dissonant als je niet uh, goed voetbalt. Maar hij uh, heeft gewerkt als een, als een paard. Hij uh, was overal te vinden aan die rechterkant, zowel in aanvallend als verdedigend opzicht. En uh, speelt gewoon een bijzondere, sterke wedstrijd. We zitten in de 87 e minuut. Uh, voor degene die nu inschakelen. Wij kijken naar de wedstrijd en luisteren naar de wedstrijd Bayern München tegen Barcelona. Het staat 4-0. Ja, echt waar. 4-0. Uh, ik zit even kijken wat gebeurt er gebeurt. Nou? Ik Krijgt nou Schweinsteiger geel. Omdat hij uh, blijkbaar wat aan te merken heeft op de leiding of een balwegschot. Dat laatste zal het zijn geweest. Klok na 87 minuten. Een beetje domme dingen. Want het zou je straks nog een finale kosten. Ook omdat je nog een keer tegen iets doms aanloopt. Of een keer een overtreding moet maken die je er wel toe doet. Drie minuten voor tijd. Een balweeschoppen 4-0 voor. Leg mij alsjeblieft eens een keer uit waarom je dat doet. Balbezit voor Bayern München of voor Barcelona aan de rechterkant van het veld. Waarbij Messi maar weer eens naar binnen kruipt. En de bal aan de voet heeft. En maar kijkt of er ergens nog een klein gaatje te ontdekken is bezit voor Iniesta, Iniesta, Piquet. Robbe gooit er nog eens een sliding uit. Alsof de wedstrijd net begonnen is. De rood van de middenlijn. Daarmee onderschept hij de paas van Piquet niet. Maar die schrikt zo dat hij de bal achter Alba over de zijlijn speelt. En dat levert Bayern dan een ingooi op. Als Robbe, die lang niet altijd zeker is van zijn basisplaats... het welbekende visitekaartje wilde afgeven vanavond... dan durf ik te stellen dat dat gelukt is. Niet alleen zijn goal, maar zijn hele attitude, rotwoord, houding. Hoe hij in het veld staat, wat hij bereid is allemaal te doen... Uh, los nogmaals van doelpunten assist, het zal wel wel, maar hoe die speelt, fenomenaal. Ook applaus voor Ribéry, want ook die hebben we toch wel graag gezien vanavond. Die wordt nu naar de kant gehaald. Ja, je kan het hele elftal van Bayern Lutzen langzaam maar zeker wisselen en een publiek zullen ze toekennen. Want uh, ze hebben een fenomenale partij op de macht gelegd. Een Zwitser komt dan nog in het elftal en die heet Shakiri, 21 jaar jong. En geldt uh, nog altijd even de grotere talenten daar. Maar uh, zou dat wat meer waar moeten maken? Goede voetballen, maar we zien dat toch te weinig. We zitten in de slotfase. Robben gaat uh, tegen de vlakte. Ik ben benieuwd wat er gebeurd is. Alba is erbij uh, betrokken. Uh, maar Kasai zegt uh, ik heb niks gezien. Dat heeft hij al uh, uh, meerdere keren vandaag uh, gehad. Oeh, dat is nou wel heel dom. Als je dat hebt gezien, dit wordt rood. Rode kaart voor Jordi Alba. Nou, waarom nou? Daar snap ik niets van. Hij gooit Alba de bal heel bewust in het gezicht van Arjen Robben. Als je dat doet, boem. Dan moet je rood krijgen. Ja, je. Er is geen enkele andere straf voor. En wat een zwakke scheidsrechter dat je dan alleen maar een gele kaart geeft. Oké, okay, Alba mist de return volgende week. Maar het is natuurlijk belachelijk dat je dit doet. Wat een frustratie bij de linksback die alle kanten van het veld heeft gezien. De scheidsrechter moet Barcelona of Bayern München een strafschop geven in de 16e minuut. Hens ziet hij niet.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 Dingen in het nadeel van uh, Bayern München. Ook dat nog. Terwijl Rommel weer weg is aan de rechterkant. En probeert de bal net even terug te geven uh, richting Pizzardo. Dat lukt niet. Maar uh, ja, laten we wel zijn. Eén uh, keer, daar kun je dus over twijfelen. Het doelpunt, het, de 2-0 van Gomez. Dat zou buitenspel kunnen zijn geweest. En voor de rest was het alleen maar in het nadeel van uh, Bayern München. En dan nog met 4-0 voorstaan. Dat is uh, knap. Nu de inworp nadat Pizzardo de bal het laatst heeft geraakt voor Barcelona Barcelona dat nog drie minuten heeft om iets te doen aan een 4-0 achterstand. Een uh, paar weken geleden op een van de persconferenties van het Nederlands Elftal werd Louis van Gaal wat uitgelachen. Toen die, uh, je moet maar durven, hè, wat uitgelachen toen hij zei dat de Bundesliga aan zijn ogen de sterkste competitie van de wereld was. Want iedereen in de zaal wist toch eigenlijk wel dat dat Spanje was of Engeland. Maar zo langzaam maar zeker gaat uh, de heer van Gaal nog een, duur, uh, een beetje in de richting van de waarheid komen. Dat is niet voor het eerst, maar... Uh, de de kracht waarmee Barcelona van de tafel geblazen is door Bayern München... ...dat is uh, bijna niet onder woorden te brengen. En dat verdient een onwaarschijnlijk compliment voor het gemak waarmee het gegaan is. Maar ook de wilskracht waarmee het gegaan is. De precisie waarmee het gegaan is. De concentratie waarmee het gegaan is. De opofferingsgezindheid waarmee het gegaan is. En de wil om ook voor je elftal met z'n allen wat te doen. Het is een elftal Bayern München waar iedereen zijn uh, partijtje meeblaast en spitsen mee verdedigen buitenspelers op hun eigen achterlijnen sliding maken uh, het petje gaat af en dat zal ongetwijfeld Villanova, de verslagen misschien wel geslagen coach toch wel beamen de de zoveelste overtreding Iniesta weet het ook niet meer en krijgt nog een gele kaart ook in de slotminuten van deze wedstrijd na een overtreding op martinez de twee spanjaarden trekken elkaar overend Iniesta op de bom ja en uh, dat uh... Accepteert hij, gelaten dat wel, maar hij accepteert het en terecht. Het is een prachtige voetballer, Andres Iniesta. Geen gevolgen voor de, voor laatste, voor de ja, waarschijnlijk laatste wedstrijd dit seizoen in de Champions League. Want met 4-0 eh, dan zit je toch wel eh, met negen eh, tenen in de finale. En uh, dan heb je toch wel aardig gedaan als Bayern München. Uh, we gaan de laatste minuut in. Laam heeft de bal nog een keer gespeeld. En wat een feest in die Allianz Arena. 71.000 mensen. Uh, een aantal Spanjaarden. Catalanen is al op weg naar de uitgang. Al een hele tijd. Maar die Duitsers die daar zitten, die zullen feest vieren. Tot in het bijzonder ja. fijne uurtjes met heel wat worst en uh, bier. Ja, wij zijn nog lang niet thuis, denk ik, als ik het zo eens ga. En wij moeten door naar het doorkomt. Ja, ja, dat nog, ja. We komen de stad niet uit, dus uh, we kijken wel hoe dat avond gaat. Anderhalve minuut nog. Uh, was het nog vier minuten extra tijd? Of ik drie, nee, drie. drie. Dan is het nog een halfje. de ja. uh, bal bezit nog even voor uh, Bayern München. Komt er nog een uh, uh, serie zuurlijk gâteau. Een kerst op de taart, zoals de Duitsers zeggen. Terwijl Robben nog een keer schietbalverrichting wordt veranderd. Zeilt maar net voorbij. En langs het doel van en levert dan nog een... Hoekschop op voor Bayern München. Het zou vijf worden dan de feestrug er helemaal niet overzien. En dat zal dan de gesproken die hoekschop het laatste moment zijn van deze adembenemende avond. Geweldig heb ik eh, Bayern gezien. Echt een geweldige ploeg. Wat is dit een sterke ploeg. We hebben het al het hele seizoen gezegd en gezien. Juventus werd onder de voet gelopen. Veel beter Bayern München dan Juve. En nu is Barcelona... De grote uh, uh, klap. Of ze die ooit te boven komen. Uh, ze hebben in ieder geval een enorme dreun uitgedeeld, Bayern München. Want door doelpunten van Muller, Gomez, Robben. En nog een keer Muller. Wint Bayern München deze eerste halve finale van Barcelona. Met maar liefst 4-0. Echt waar. 4-0. Genoten. Radio 1 en de ontknoping in de eredivisie. Blijft Ajax koelbloedig met de finish in zicht. En die pakt de tweede oh, plaats. Oh, dat scheelt zo verschrikkelijk weinig. Zaterdag om 7 uur, PSV Groningen. Slecht de breed, en daar is de 1-0. En om kwart voor 9, Nap Ajax. Zo voor Ajax. En zondagmiddag, Feyenoord Heracles. Ja, schiet er doen. Hij schiet erin. En om half 5, Vitesse Willem II. En bij de, de tweede maal. De ontloping in de Eredivisie. Natuurlijk op Radio 1. Het nieuws van Ladekamp.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 18 september. Voor tickets en informatie www.eventim.nl. We praten na over Bayern München FC Barcelona. De eerste wedstrijd in de halve finale van de Champions League. Het werd vanavond in de Allianz Arena 4-0. Met ook een doelpunt van Arjen Robben. En twee van Muller. En ook nog één van Goehe. Mark van Hintem. Waar lag dat nou het meest aan? Deze afstraffing van Barcelona. Was, ja, dat is dan de clichévraag. Was Bayern zo goed? Of was Barça eigenlijk ook gewoon zichzelf niet vanavond? Ja, Barça was zeker zichzelf niet. Maar ik vind de prestatie van Bayern München echt ja, fantastisch. En uh, ze hebben Barcelona op alle fronten afgetroefd. Want uh, ondanks het feit dat Barcelona toch wel weer... Uh, het meest in balbezit was... zijn ze, uh, Nou, ik geloof, één keer uh, gevaarlijk geweest. En, of twee keer. Nou, dus, dat heb ik nog nooit gezien. Nee, en ik volg ze al heel lang. Nog... Mag je dan zover gaan om Bayern misschien wel alle credits te geven? Omdat je zag dat eerste kwartier, twintig minuten... Uh, Barcelona wel ging proberen dat bekende spel te spelen. Toen was er die Duitse uh, muur... Uh, en dat ze daarna misschien wel denken, ja, uh, oh jee, het lukt niet... Ja, dat is inderdaad zo. Ik, ze merkten vrij snel dat ze op, uh, op het gebied van, van teamtactiek... maar ook op het gebied van fysiek uh, hun combinatiespel niet konden spelen. Bayern München stond fantastisch gegroepeerd. Zat er kort op. De backs durfden gewoon 50, 60 meter door te dekken. En ook de centrale verdediger als het nodig was uh, op een Messi. En ze kwamen gewoon absoluut niet in het spel. En wat mij het meest opviel was als Bayern München dan een balbezit kwam. Uh, dat ze met vier, vijf man eroverheen vlogen en daadwerkelijk het middenveld van Barcelona overlopen werd. Xavi, Busquets en Iniesta waren gewoon kansloos tegen ja. die kracht. In de tweede helft werd de ruimtes wel wat groter hè, dan in de eerste helft. Dus ja. In de eerste helft stond het vaak vast. In de tweede helft was het wel over en weer wat meer ruimte. Klopt. Op een gegeven moment uh, moest Barcelona gaan drukken. Hè, zeker naar die, die 2-0. En toen kregen we een kleine omsingeling... Uh, rond de 16 van uh, van Bayern München. Alleen ja, toen viel snel de derde en toen was het helemaal over. Ja, en dat was de goal van Arjen Robben. Ja. In, in meerdere opzichten dus beslissend. Niet alleen omdat het de derde is waardoor je het bijna niet meer kan inhalen. Maar ook daar had misschien de omslag in de wedstrijd kunnen zitten... als het geen 3-0 was geworden? Ja, zeker weten. Kijk naar die, uh, die vrije trap van uh, Iniesta... die vervolgens uh, uh, terechtkomt bij Bartra... omdat uh, bij München stapte op spel. Dat is een enorme kans. En eigenlijk was hij uh, de enige bij Barcelona... die daar die boom niet had moeten krijgen. <laughs> <Ja>. <laughs> Want hij schoot een mijlen ver over. Ja. Terwijl elke andere speler van, uh, van Barcelona er waarschijnlijk meer mee zal doen. Ja. We hadden het uh, voor de wedstrijd over Arjen Robben... Um, en jij zei toen, uh, hij heeft het dit seizoen nog niet helemaal laten zien... Wat vond je vanavond van hem? Ja, hij was fantastisch. En dat is ook de kracht van Robben. Kijk, het is een speler die altijd wel ter discussie heeft gestaan... gedurende zijn carrière. Ik ben een uh, grote fan van hem. En dat komt omdat het een ras opportunist is. Maar ook omdat hij, vind ik, mentaal uitzonderlijk sterk is. Dat in tegenstelling tot zijn lichaam, overigens. Ja, ja. Maar hij is zo sterk. Hij weet zich altijd op te richten. Hij weet zich altijd te onttrekken aan, uh, aan de kritiek. En op de juiste momenten dan is hij er toch wel weer. Ja, en, en dat was zo, vandaag. En wat zo raar is, als hij fit is... Dus als hij meedoet, lijkt hij ook top, topfit. Ja, precies. Ook vanavond weer. Ja, je zag hem uh, in de laatste minuten nog een ja. hele vervaarlijke sliding maken uh, op de middellijn. Ja, ik heb uh, van hem genoten, ook weer van zijn snelheid. Hè. Hij heeft uh, nog niks zijn snelheid ingeboet. Ja, en hij was uh, heel belangrijk uh, op die rechterkant voor uh, Bayern. Wat is dat in hem, dat hij in de laatste minuut nog dat soort capriolen uithaalt? Want dat is eigenlijk heel dom. Ja, dat klopt. Maar dat is die enorme geldingsdrang die hij heeft. Hij is een, echt een uh, winnaar. Uh, van de bovenste plank. En uh, ja, uh, hij voelt natuurlijk ook dat hij ongelooflijk goed in de wedstrijd zit. En uh, ja, dat wil hij dan ook graag laten zien tot de laatste minuut. Ja. Uh, Lionel Messi, gewoon niet fit of niet... uit vorm? Nee, hij leek mij gewoon totaal niet fit. Ik, en ik verwonderde me over uh, het feit dat er geen wisselplaats vond. En daarin heeft Villanova vandaag wel geblunderd. Want ik vond met name de hele voorhoede... Uh, nou echt heel slecht van Barcelona. Ja, hij houdt tot op het allerlaatst vast eigenlijk aan dat spel. Hè? Of ja. eigenlijk de hoop dat het nog op gang komt. Ja, dat... maar het, volgens mij kon iedereen wel zien dat dat niet zou gebeuren. En uh, ja, dan hoopte ik toch eerder op, uh, op de, de wissel met, met Via die nu zeven minuten voor tijd mag invallen. Ja, ja, daar heb je dan helemaal niets meer aan. Nee. Um, nou was dit 4-0. Hoeveel um, had dit kunnen worden als we een hele goede scheidsrechter hadden gehad vanavond... met goede assistenten? Ja, kijk, normaal gesproken uh, fluiten deze... Uh... Scheistrechters uh, Honvet Ferens Varos. Ja, Nonga <laughs> was het was voor de duidelijkheid. Echt, ja. ja, dit was echt, echt te hoog gegrepen voor deze mensen. Want zij waren echt zo ongelooflijk slecht. Uh, en gelukkig is deze wedstrijd niet een negatief uh, opzicht beïnvloed. Uitslag. Hè, ja. Want de uitslag, daar valt niks op af te dingen. Nee. Maar de, het de aantal fouten wat zij vandaag gemaakt hebben, was ongelooflijk. Ja, het maakt in elk geval de kans voor Björn Kuipers, die we morgen zien, groter om de finale te mogen fluiten. Ja, alsjeblieft, joh, laat hem lekker vlijten. Ja. Um, nou is 4-0 onoverkomelijk, dat zou iedereen met ons eens zijn. Maar zie jij toch nog volgende week daarom Barcelona staan? Dat zich. Nou ja al is het maar om de eer te redden, zich nog kan oprichten? Ja, dat zullen ze zeker doen. Ik denk dat ze, uh, dat ze willen gaan voor een overwinning. Uh, om in ieder geval deze schande uh, uit te wissen, want dat is het. Uh, maar ja, ze gaan dit, dit gaan ze niet meer recht trekken, nee. nee. Uh, grote woorden ben je dan geneigd om te zeggen op zo'n avond, wat in elk geval een historische voetbalavond is. Hè? Barcelona dat verliest met 4-0. Dat was in 1997 voor het laatst gebeurd. Zo'n oppermachtig Barcelona dat verliest met 4-0, dat is helemaal ongelooflijk. Wil je hier al een conclusie aan verbinden? Is dit, een, is dit inderdaad het einde van dit tijdperk Barcelona? Nee, dat geloof ik niet. Nee. Dat geloof ik niet. Je zal zien dat ze vol het seizoen weer gewoon meedoen. En, uh, um, en, en weer voor de prijs gaan spelen op alle, alle gebieden. Alhoewel, uh, je wel ziet dat er langzaamaan wel de sleet komt... op een aantal spelers bij Barcelona. En dat is ook niet gek, na uh, zoveel jaren aan de top gespeeld te hebben. Nee. Maar ik denk dat zij... Uh, volgens de Barcelona-filosofie uiteindelijk wel wat we spelers uh, zullen gaan neerzetten die hetzelfde gaan doen. Mag je wel stellen dat er een aantal ploegen naast Barcelona komt. Real Madrid wint ja. een paar keer van ze dit seizoen. Bayern München is nu veel beter. Zeker. Paris Saint-Germain zat er al dichtbij. Ja, zeker. Ja. Ja, dat, uh, dat kun je zeker wel stellen. Dit Bayern München uh, ja, kan nog jaren mee. Er is ook nog eens een heel uh, jong elftal. Uh, en dat, dit elftal gaat, uh, gaat nog meer winnen dan... Uh, dan alleen het kampioenschap van uh, Duitsland dit ja. seizoen. Klinkt een beetje raar, maar ik kijk uit naar de return. Jij ook? Ja, altijd. Ik vind het uh, zo mooi weer om te volgen. Ja. Mark van Hintem, dank je wel voor vanavond. Graag gedaan. En uh, je bent volgende week terug ook bij die return. De andere wedstrijd in de halve finale van de Champions League... die is morgenavond. Die gaat tussen Borussia Dortmund en Real Madrid. Jeroen Grutter is morgen onze man in Dortmund. Uh, Jeroen, uh, goedenavond. Uh, van Duitse kant maar even uh, beginnen. Daar wordt de aandacht afgeleid door die transfer... Hè, van supertalent Mario Gutsen van Dortmund naar Bayern. Hoe is dat nieuws ontvangen in Dortmund? Ja, iedereen is in roer natuurlijk. De beste speler, het kroonjuweel, de Messi van Westfalenstadion... die gaat nu plotseling weg. Nou, daar had iedereen wel een beetje rekening mee gehouden. Er was een belangstelling vanuit uh, Spanje, vanuit Engeland. Maar ja, nu gaat hij ook nog een keertje naar de grote concurrent... naar Bayern München voor 37 miljoen euro... Dat was een bedrag dat een gelimiteerde transfersom was stond in zijn contract. En ja, bij Dortmund was iedereen toch redelijk verrast dat, dat Bayern toehapte. Maar oké, okay, de zaaknemer van Kutsen heeft die deal beklonken. En Dortmund kon er eigenlijk weinig anders aan doen dan ja zeggen. Uh, overigens uh, wist de club het al uh, een weekje ongeveer. Nee, langer zelfs. Twee weken inmiddels. Het was na die wedstrijd uh, tegen Malaga dat Götze uh, de club op de hoogte heeft gebracht. Maar goed, het is nu uitgelekt. En waarschijnlijk uh, vanuit München om de aandacht een beetje af te leiden... van de prikkelen rond Oelie uh, Heunis. Ja. Uh, ja, het moment is dan wel een beetje een raar moment. Hè, als, het zo gaat, uh, als het eigenlijk hoort te gaan over uh, de wedstrijden van, uh, van deze week. Um, hoe reageren ze daarop? Zijn er nog mensen boos over? Nou ja, supporters zijn natuurlijk Boos ...omdat Kutze had aangegeven... ...dat als hij weg zou gaan... ...dat hij dan in ieder geval niet naar Bayern zou gaan. Dus dat vinden ze niet leuk natuurlijk. Plus dat, uh, dat ze het niet leuk vinden... ...dat ze hun beste speler kwijtraken. En bij, uh, binnen, binnen de club zelf... Uh, ...bij de mensen die het voor het zeggen hebben... ...bijvoorbeeld uh, uh, Watke, de man die uh, de baas is bij Dortmund... ...maar ook bij Tork, de, de manager... ...ja, is men met, uh, men met ongeloof gereageerd eigenlijk... ...op wat er is gebeurd. Omdat het is zo nat dan om zo kort voor zo'n belangrijke wedstrijd uh, dit nieuws naar buiten te brengen. En dat het vanuit Zuid-Duitsland komt, dat is, uh, dat is wel duidelijk. Want bij Dortmund had iedereen natuurlijk uh, uh, er alle belang bij... om dat onder de tafel te houden. Ja. Nou, nu is de vraag natuurlijk, wat gaat er morgen gebeuren? Gaat u een klopte trainer kutsen opstellen? Of hem misschien toch in bescherming nemen? Want nou, hij heeft flink wat over zich heen gekregen. Het is natuurlijk uh, een speler die gewend is om te presteren onder grote druk. Maar nu heeft hij echt ontzettend veel slechte reacties gekregen... op Facebook, op Twitter, op allerlei andere fora. Er was zelfs politiebescherming rond de laatste training vandaag. Dus ja, dat zal hem toch niet in de koude kleren gaan zitten. En aan de ene kant zou je kunnen zeggen... nou. Hij krijgt morgen de gelegenheid in een grote wedstrijd thuis tegen Real Madrid... om in ieder geval nog iets heel moois te doen voor de club. Maar aan de andere kant zou Klop kunnen denken bij zichzelf... van ja, nou ja, hij was afgelopen weekend ook al eigenlijk onder de maat. Misschien had dat ook wat te maken met de aanstaande transfer naar Bayern. Misschien haal ik hem uit de wind. En ik heb nog genoeg goede andere spelers om uh, ja, uh, misschien ook Mourinho... wel een klein beetje te verrassen. Ja, ja, nou dat laatste, dat kan ik me dan nog voorstellen. Maar het is wel een wedstrijd waarin je hem natuurlijk niet zomaar aan de kant laat. Dit is de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. En dan ja. wil je dat je beste speler uh, op de toppen van zijn kunnen presteert. Dat lijkt me duidelijk. Ja. Um, is Dortmund in zekere zin morgen de underdog? Of mag je dat na de resultaten van de wedstrijden in de poolfase absoluut niet meer zeggen? Nou, ik denk dat als Dortmund tegen Real Madrid speelt, op basis van uh, de twee selecties en op basis van de begroting waarmee beide clubs werken, is dus Dortmund natuurlijk altijd de underdog. Maar ja, ze hebben gewonnen in die eerste wedstrijd, in eigen stadion, 2-1. Uh, ze waren heel erg goed... ...in de tweede wedstrijd. Die werd uh, kort na de eerste gespeeld overigens. Uh, in Madrid werd 2-2, maar toen had Madrid alle geluk van de wereld dat het nog gelijk werd in de laatste minuut. Maar dat was een fase in het seizoen waarin Real Madrid eigenlijk niet zo heel goed draaide... ...en waarin Dortmund eigenlijk het beste van uh, het hele seizoen ongeveer had. Dus uh, dat was een momentopname. En uh, morgen dan krijg je toch te maken met een andere situatie... Real is ontzettend gegroeid de afgelopen maanden. En enorm gebrand op het bereiken van de finale van de Champions League. Nu is Dortmund dat natuurlijk ook. Maar Dortmund heeft het afgelopen seizoen toch wat wisselvallig gespeeld. De laatste weken wel weer de weg omhoog gevonden. Wel wat beter gaan spelen. Um, maar het was natuurlijk ook wat dat ze het uh, ja, echt. op de een of andere manier tegen Malaga nog net in de laatste minuut met die twee goals wisten te redden. Maar eigenlijk lagen ze er op dat moment al uit. Dat was ook niet voor niets. Ja. Ploeg opvallen sterkte morgen, Jeroen? Dortmund, ja, afhankelijk van Götze wel. Uh, Madrid mist in ieder geval Arbeloa, die is geschorst. En uh, Marcelo, de andere vleugelverdediger die is geblesseerd geraakt afgelopen weekend. Dus moet Mourinho wel een klein beetje puzzel achterin. En dat zou ook wel weer een uh, bepaalde rol in de wedstrijd kunnen gaan spelen. Want juist daar... Hij heeft Dortmund in die eerste wedstrijd met name in eigen huis toen enorm van geprofiteerd. Met uh, de twee polen aan de zijkant, Blasikowski en En ik verwacht dat dat morgen ook gaat gebeuren. Ik denk dat het een, uh, een iets andere wedstrijd gaat worden dan vanavond. Veel gelijkwaardiger. Morgenavond, kwart voor negen is de aftrap. Dortmund tegen Real Madrid, dan horen we jou op Nederland 3. Jeroen Grutte, dankjewel. Een grote dopingruil in Groot-Brittannië. Niet in het wielrennen, ook niet in het atletiek... of een sport waarin we dat wel vaker horen. Het gaat om paardensport. Elf paarden van de renstal Godolphin zijn uh, positief bevonden op steroïden. De stal is van Sheikh, en ik hoop dat ik het goed uitspreek... Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Een van de trainers heeft al gezegd dat hij in de fout is gegaan... en verboden medicamenten aan de paarden heeft toegediend. Hij moet nu voor de British Horse Racing Authority verschijnen. Arjen van der Horst, correspondent in Groot-Brittannië. Goedenavond. Goedenavond. Uh, in Engeland zijn uh, die paardenracewedstrijden heel erg populair. Uh, het land is een reparoer dus? Absoluut. Dit is paardenland nummer 1 in de wereld. En de stal van Godolphin Racing is één van de beroemdste. Uh, de renpaarden van Godolphin ja, die winnen al meer dan 20 jaar lang... overal ter wereld prijzen. Meer dan 2000 races hebben ze in die periode gewonnen. De elf renpaarden in kwestie zijn ook niet tenminste. Samen zijn ze goed voor meer dan 13 miljoen euro in prijzengeld. En de eigenaar, je noemde hem al, Sheikh Bin Rashid Al-Maktoum. Ja, is een van de bekendste namen in de paardensport. Hij is trouwens ook de premier van de Verenigde Arabische Emiraten. Een man die honderden miljoenen in de paardensport heeft geïnvesteerd. En dat maakt dit schandaal extra pikant. Wat is er precies gebeurd? Ja, dit gaat om de stal van Godolphin in de Engelse plaats Newmarket. Die heeft 45 paarden in totaal. En die werden bij een, een, een routinecontrole op 9 april allemaal getest op verboden middelen. Bij 11 renpaarden, je zei het al, werden de verboden substanties stanozolol en etilestranol gevonden. Dat zijn varianten van anabole steroïden. Nou, die zijn volgens de regels van de Britse paardensport onder geen enkele omstandigheid uh, mogen die worden toegediend bij de paarden. Maar dan is je eerste reactie, hoe kunnen ze dan zo dom zijn? Ja, de trainer uh, die verantwoordelijk is voor het toedienen van die medicijnen... die heeft het ook niet ontkend. En hij zegt in een verklaring op de website van Godolphin... Sorry, dit was een tijd. Ja, ik heb de anabole steroïden toegediend. Maar op dat moment deden de paarden niet mee aan de races. En ik was er niet bewust van dat dat niet mocht. Grote vraag is natuurlijk is deze verdediging geloofwaardig. Zou een paardentrainer op dit aller, allerhoogste niveau... echt niet geweten hebben dat het gebruik van steroïden... onder alle omstandigheden verboden is? Ja. De schijn die is in ieder geval tegen hem. Want vorig jaar werden bij twee van zijn paarden... Uh, die werden positief getest op een pijnstiller. Ook verboden volgens de regels. Ja, en nu is het aan het disciplinaire comité... van de British Horse Racing Authority om nu een oordeel te vellen. Is er al enig idee of dit een soloactie dan is van die trainer of is er veel meer aan de hand? Dat weten we niet. Hè? Hij, heeft, hij heeft alle schuld naar zich toe getrokken in ieder geval. En het lijkt erop dat hij dus de eigenaar heel duidelijk beschermt. Dat blijkt ook wel een beetje uit de verklaring. Hij, nee, hij zegt heel duidelijk van ik ben de enige geweest uh, die dit heeft gedaan. Maar ja, goed, er zal dus een heel grondig onderzoek komen en daaruit... Zullen we misschien meer van leren of dit uh, wijder verspreid is binnen de renstal van Godolfin? Ja, het gaat om elf renpaarden, een grote sport dus in Groot-Brittannië. We zeiden het al, we kennen natuurlijk allemaal de Grand National. Het is een sport waar ook heel veel op wordt gegokt. Misschien ja. dat de sport wel bestaat juist, omdat er zoveel op wordt gegokt. Is er ook onrust nu bij de wetkantoren? Ja, die bekijken dit natuurlijk met argusogen. Zeker ook omdat het gaat om winnende paarden. Dit is uh, letterlijk een miljardenbusiness. De Britten alleen al zetten elk jaar rond de 15 miljard euro in op paarden... En de wetkantoren willen er dan ook zeker van zijn... Uh, dat deze sport uh, super schoon is. Want voor hen staat er met gesjoemel bijzonder veel geld op het spel. Ja, grote vraag is dan. En dan? Kan je voortaan uh, gokken op hoeveel paarden er nu weer worden uh, betrapt? <laughs> in in Groot-Brittannië kun je op, ja, op alles wat los en vast zit. Dus dat zou me niet verbazen. Ja, hoe nu verder? De elf paarden zijn in ieder geval geschorst. Uh, vooral de schorsing van het paard Certify. Dat, dat is een domper voor de renstal. Dat is een van de beste paarden die ze hebben. Zou meedoen uh, deze maand geloof ik nog aan de Thousand Guineas Race. Uh, de, daarvoor stond dit paard te boek als een van de favorieten. Alle paarden zullen dus voorlopig niet racen. En ook de trainer is geschorst. Hem hangt nu een straf boven het hoofd. Het discipl disciplinair comité zal later bepalen hoe hoog die straf zal zijn. En Shaikh Bin Rashid Al Maktoum die heeft in ieder geval aangekondigd... dat hij alle controles en procedures in zijn renstal opnieuw gaat bekijken. Want dit is uiteraard een enorme blamage voor hem. Ja, uh, Arjen van der Horst, dank je wel. Um, aan het einde van deze uitzending willen we naar Arjen van der Horst... ook heel graag nog Arjen Robbe horen, een van de hoofdrolspelers van vanavond. Hij scoorde voor Bayern München en dat won met 4-0 van Barcelona. Uh, Arjon, de hele internationale wereldpers, om het zo te zeggen, wil je spelen van harte gefeliciteerd met het bereiken van de finale. Nee. Oh, waarom niet? Gewoon niet. We hebben nog een wedstrijd te spelen. En uh, laat ons lekker rustig blijven. Ik mag wel genieten deze avond. Ik bedoel, dit was uh, fantastisch. Dit is ongelooflijk bijna niet te bevatten. Ik bedoel... Uh, hebben jullie ooit zo goed gespeeld? Nou, denk ik niet. Maar ik denk dat dit uh, misschien de bevestiging is uh, van hoe we, hoe we dit seizoen spelen. En hoe... Uh, ja, hoe goed wij kunnen voetballen, en, uh, met name als team. We hebben als team gestreden voor elke meter. We hebben ze geen ruimte gegeven. Ja, en dan hebben wij zelf ook kwaliteit naar voren toe. Ja, was je verrast door het, het, eigenlijk het onvermogen van Barcelona om daarop te reageren? Nou, weet ik niet. Maar ik, wil, uh, laten, ik, ik, ik praat liever over onze eigen ploeg. Ja, oké, okay, okay, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ik bedoel, je denkt, ja oké, okay, Barcelona, Messi. Ja, maar uh... goed, misschien is dat een compliment naar ons toe. Omdat wij ze niet Zeker. hebben laten voetballen. We hebben de ruimte is klein gehouden. Uh, we hadden een goed plan. Uh, en dat zeg ik, we hebben, we hebben daarnaast hebben we, hebben we zelf ook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 Lach ik wel een beetje, moet ik zeggen. Op No Wembley, hè? Nee, nog niet. Op No hm. Wembley? Nee, nog niet. Gefeliciteerd. Nog niet, nog niet, dankjewel. Arjen Robben laat zich niet verleiden door Tom Egbers, maar ze zijn er wel bijna. Bijna op Wembley, waar de grote finale wordt gespeeld. Gertjan Verbeek, de trainer van AZ, is door de commissie van beroep geschorst voor zijn uitlatingen in februari over de aanklager betaald voetbal. Hij is nu veroordeeld tot twee wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk. Dat betekent dat Verbeek komende vrijdag tegen Veen vanaf de tribune zal moeten kijken naar zijn ploeg. Tot zover voor vanavond. Morgen hopen wij op net zo'n fantastische voetbalavond als vanavond. Zeg je dan als neutrale kijker. Het moest niet voor Barcelona zijn vanavond. Dortmund tegen Real Madrid is er morgen ook in zijn geheel. We beginnen dan om half negen. En straks met het oog op morgen met vanavond John Jansen van Galen. Graag tot morgen. Daar staat...